De overeenkomst moet nog bekrachtigd worden door het Europees Parlement en de Europese Commissie. In januari stemt het parlement erover. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is volgens de Volkskrant nog altijd de invloedrijkste Nederlander. Hij staat voor de vierde keer op rij bovenaan de top 200 die de krant jaarlijks samenstelt. De werkgeversvoorman kwam het afgelopen jaar geregeld in het nieuws... onder meer door het sociaal akkoord dat hij en de vakbonden sloten met het kabinet... Op nummer twee staat oud-minister Hans Weijers, president-commissaris bij Ajax en Heineken en commissaris bij Shell. En op drie staat ook een oud-minister Gerrit Salm. Hij is topman bij ABN AMRO en ook commissaris bij Shell.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 Het internationaal zeerecht tribunaal bepaalde vorige week vrijdag dat Rusland in afwachting van een definitieve uitspraak in de arbitragezaak het schip en de bemanning moet laten gaan als Nederland voor 3,6 miljoen euro garant staat. Nederland was naar het tribunaal gestapt omdat de Arctic Sunrise de Nederlandse vlag voert. In de reactie zegt Greenpeace ervan uit te gaan dat Rusland het schip en de opvarende nu laat gaan. Greenpeace betaalt het geld terug aan de staat. Luxemburg heeft een nieuwe premier. Het is de liberaal Xavier Bettel die een nieuwe coalitie aanvoert... van liberale sociaaldemocraten en groenen. De christendemocraat Jean-Claude Juncker... neemt na 19 jaar afscheid van het premierschap. Zijn partij zit de komende tijd in de oppositie. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. De FC Twente won in Kerkrade met 2-1 van Roda JC. Twente komt daarmee op gelijke hoogte met koploper Vitesse. Dat speelt zondag tegen Cambuur.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 Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Koning Willem I had niet één buitenechtelijk kind... maar een compleet buitenechtelijk gezin met vier kinderen, zo werd vandaag bekend. Koning Willem III slaagde er even min in monogaam te blijven. Het zal wel met de functie te maken hebben. Daarom stel ik voor dat we koning Willem-Alexander een handje helpen. Als hij er wel in slaagt trouw te blijven... beloven we hem op voorhand een koninklijke onderscheiding. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De strijd tegen kanker dreigt onbetaalbaar te worden. Niet alleen komen er meer patiënten, maar ook steeds duurdere medicijnen. Kunnen die prijzen niet omlaag? Vraag ik zo aan de directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Morgenochtend landt Huub Stapel in een roeiboot op het strand van Scheveningen. Het is een herdenking van de landing van prins Willem Frederik... morgen precies 200 jaar geleden. Hoe we er toen voorstonden, waarom de landing van Willem Frederik belangrijk was... en wat we de komende twee jaar precies vieren... horen we zo van Ank Bijleveld, voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. Verder natuurlijk het gesprek met minister-president Rutte... en een 5 voor 12 over de duurste vodka ter wereld. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 29 november. Ja, er komen dus steeds meer medicijnen tegen kanker... maar die medicijnen worden ook steeds duurder. Volgens oncologen dreigt de kankerzorg om betaalbaar te worden. En dan moet je keuzes maken. De Vereniging van Oncologen vraagt zich af... of je medicijnen die niet genezen nog wel moet vergoeden. Op het randje zijn misschien middelen... die maar een paar maanden overlevingswinst geven... en waarbij je geen mensen kan genezen. Overigens, dure medicijnen die wel levens redden... daar is wat betreft de Oncologenvereniging geen discussie over. Nou, bij het melanoom is het bijvoorbeeld een middel wat uh, overleving geeft. Hè? Een op de vijf patiënten kunnen het overleven... op het moment dat ze uitgezuide ziekte hebben. Dat vind ik een goed middel. Daar wil ik voor gaan. Het is duur, maar daar ga ik voor. Over hoeveel geld het gaat ligt een verslaggever van RTL Nieuws uit. Hij staat in een kleine ruimte van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... waar de medicijnen liggen opgeslagen. Het is een voorraad waar ongeveer twee weken mee gedaan wordt... en die een half miljoen euro kost. Om nog één medicijn eruit te halen... Dit flesje kost 17.000 euro. Het lijkt tijd voor een publiek debat over het maximumbedrag... dat iets langer leven nog waard is. En als je het de mensen op straat vraagt... dan krijg je totaal verschillende antwoorden. Ik begrijp dat soms het heel duur is... en het maar om een paar maanden gaat... dat ja, weggehoord geld daar anders bezit kan worden, denk ik. Als je wat mankeert, is het natuurlijk wel fijn dat er ook geld voor is... dat je genezen kunt. Als iemand dat wil, per se, vind ik dat dat moet kunnen. Werklozen krijgen minder lang een uitkering. Maximaal 24 maanden in plaats van de 38 van nu. En flexwerkers moeten al na twee jaar een vast contract krijgen. Nu is dat nog drie jaar. Minister Ascher kondigde zijn monetisering van de arbeidsmarkt aan. Vooral die nieuwe flexwet is mooi nieuws, vindt Ascher. Bijna 30% van onze arbeidsmarkt zit lang in zo'n onzekere situatie. Dat dat gaat veranderen, nou, dat is iets waar heel veel werknemers naar snakken. En waar ook heel veel politieke partijen eh, om vragen. Maar het is de vraag of de wet in de praktijk wel zo goed uitpakt voor flexwerkers, zegt deze advocaat arbeidsrecht. Het kabinet hoopt dus dat werkgevers na die twee jaar mensen in vaste dienst zullen nemen. Maar wat ik in het, in het veld hoor van werkgevers is dat na twee jaar gewoon afscheid genomen wordt van die flexwerkers en er nieuwe flexwerkers in dienst worden genomen. Het triple E-clubje. Tot vandaag hoorde Nederland bij die exclusieve groep landen... met de hoogst mogelijke kredietstatus. Maar Standard Poor's heeft ons gedegradeerd tot AA+. Omdat de Nederlandse economie niet genoeg herstelt. Ja, die afwaardering die is natuurlijk teleurstellend. Zei premier Rutte. En minister Dijsselbloem van Financiën denkt er hetzelfde over. Die is natuurlijk teleurstellend... Nederland is volgens Standard Poor's nu minder kredietwaardig... en dat kan gevolgen hebben voor de rente die de staat moet betalen over leningen. Toch maakt Dijsselbloem zich niet zo druk. Zoals u weet er zijn er drie grote rating-agencies. De andere hebben nog onlangs onze AAA-status gewoon bevestigd. Danken we de Nederlandse grondwet... waarin staat dat de macht bij de ministers ligt... en niet bij de koning aan chantage, het lijkt er wel op. Koning Willem II wilde zijn macht niet afstaan... maar stemde er van de een op de andere dag ineens mee in. Biograaf Jeroen van Zanten ontdekte waarom. Hij werd gechanteerd vanwege zijn homoseksualiteit. In die tijd strafbaar. Willem wordt ontzettend onder druk gezet. En ook geïntimideerd door mensen die weten van zeg maar, zijn geheime leven en uh, zijn mannenliefde. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Freddy van Tijn met de krant van morgen. Het kan 150 euro gaan kosten als u het slachtoffer wordt van fraude bij internetbankieren. De Volkskrant schrijft over de regels die al in de maak waren. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft vijf hoofdregels opgesteld... voor veilig elektronisch bankieren, samen met de Consumentenbond. Ze gelden vanaf 1 januari. De opvallendste is dat de klanten hun bankrekening... regelmatig moeten controleren. Als er toch fraude wordt gepleegd en de klant heeft aan een van de regels niet voldaan... loopt hij de kans dat hij een deel van het bedrag dus zelf moet betalen. De Telegraaf beschrijft een nieuwe methode om voorloperstadia van borstkanker op te sporen... bij vrouwen met een verhoogde kans op borstkanker. Door de foute cellen weg te laseren kan ze een amputatie worden bespaard. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht begint daar binnenkort mee. Het is een vervolg op een techniek waarbij de melkgangen van de borst... met een heel klein cameraatje worden geïnspecteerd. Een vrouw die in 2009 nog twens zakenvrouw van het jaar was... is nu aangehouden omdat ze volgens justitie met haar zorgbureau miljoenen fraude heeft gepleegd. Telegraaf schrijft dat vorig jaar al een zorgbureau van dezelfde vrouw uit Hengelo failliet was verklaard. Kort erop begon ze een nieuw bureau. Nu zijn er geld, een auto en computers in beslag genomen. In trouw een uitvoerig verslag van het sterven in een levenseindekliniek. Een dementerende man van 79 heeft ruim een jaar geknokt om te mogen sterven. Ongeveer drie weken geleden heeft hij van een arts van de levenseindekliniek een dodelijk drankje gekregen. De verslaggever beschrijft de laatste dagen tot het einde toe. De regels voor goede doelenorganisaties zijn de laatste jaren steeds al aangescherpt. En vanaf 1 januari moeten goede doelen nu ook een eigen website hebben... met daarop een actueel verslag van hun activiteiten... En dat gaat in 2016 ook voor kerken gelden. Anders zijn giften niet meer aftrekbaar, schrijft het Nederlands Dagblad. Doorgeslagen professionalisering, zegt een hoogleraar belastingrecht. Zulke eisen slaan het kleine particuliere initiatief dood. Het Nederlands Dagblad schrijft over een onderzoek... net begonnen aan de universiteit Leiden... naar erfelijke kenmerken van sociaal angstige personen. Mensen die alleen met stress en angst naar een receptie kunnen... en die niet durven eten met andere mensen bijvoorbeeld. Het eerste probleem heeft zich al aangediend... Hoe krijg je deze extreem verlegen mensen zover dat ze meedoen aan een onderzoek? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En er is live muziek vanavond van uh, Hoever Vanek. Goedenavond, hartelijk welkom. Hallo. Wat gaan jullie voor ons zingen? Uh, we gaan nu onze nieuwe single Amalfi brengen. MUZIEK You are always smiling when I open my, my eyes Do shine, radiate like a nuclear dance cloud You're like a real strong cup of tea Giving me more than energy Caffeine is just a small advance For all the triggers that make me na-na-na Playing kind of the lead in my nightly step motion. Ginseng is weak compared to you. I'm wandering round without a clue. By enforcing my sweet fantasy. My pheromones are making me na na na na na. time ago I fell for you, but we had so much more to do. It took a while to synchronize, but now we're locked, it makes me na-na-na-na-na-na-na-na. Boy, you make me dance. Na-na-na. Van Henk met uh, Amalfi. Dank jullie wel. We horen jullie straks uh, nog twee keer. Het is vrijdagavond, uh, kwart over elf. Tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president... in Den Haag, Joost Vullink, Joost. Goedenavond. Ja, hallo, Thijs. Uh, premier Rutte was de afgelopen twee weken in het buitenland... en hij is nog niet terug in Nederland. Of hij, uh, Nederland wordt afgewaardeerd door het uh, ratingsbureau Standard Poor's? Ja, en ik dacht dus, dat is heel erg... Uh is toch ons vaak verteld dat als we de, de AAA-status kwijt zouden raken... Dan, dan zou de rente omhoog schieten. En uh, ja, hij blijft er eigenlijk heel erg rustig onder. Er is niet zoveel aan de hand. En sterker nog, hij daagt mij uit te bewijzen uh, dat hij ooit gezegd heeft... dat als we de AAA-status zouden kwijtraken... Ja, dat het dan uh, zou mislopen met Nederland. Dat heeft hij nooit gezegd, zegt hij. Uh, maar goed, dus ik ben het uh, gesprek begonnen met de vraag... hoe erg is het dat we voortaan AA plus zijn? Het is natuurlijk teleurstellend. Tegelijkertijd, uh, het zat eigenlijk al in onze rentestand ingeprijsd. Maar het werd altijd gezegd dat het heel erg zou zijn. Daar moesten we met z'n allen rekening mee houden... dat als we afgewaardeerd zouden worden... nou, nou, nou, dan zouden we toch de bietenbrug op gaan. Ja, niet, niet wat hier nu gebeurt. Dit is dat je van AAA A naar AA plus gaat... Uh, wat je niet moet hebben is dat de financiële markten vertrouwen verliezen omdat we niet meer hervormen. Nee, maar het draaide altijd om die triple A status. Daar moesten we bezuinigen Daar we en hervormen. Gezet. Nee, ik daag u uit. Over triple A status heeft u mij of Jan Kester Jager of Dijsbloem nooit gehoord. We hebben het er nu vandaag over, omdat het doortrekken van de lijn, we praten er nooit over. Het terechte verwijt van u en collega's zou oproepen. Ja, nou duik je. Ze hebben niet misschien het woord AAA-status. Maar ik weet zeker dat op zijn minst Jan-Kees de Jaar heeft gezegd. Dan gaan we meer rente betalen over onze staatsschuld. Ja, als je in een situatie zou komen, zoals bijvoorbeeld Portugal of Spanje. waarbij het vertrouwen verliest van financiële markten. Kijk, Nederland behoort ook met deze één nots naar beneden. En bij de andere twee een, nog een, een, een, een tandje naar beneden. Ah, ja, ja, dat is geloof ik een, een Zo'n één zo zo stapje terug. En die andere twee nog op het hoogste niveau. Behoort nog tot de veruit meest kredietwaardige landen van de wereld. En onze rentestand is ook nog steeds historisch laag. Ze uh, hebben al die tijd voor niets zorgen ze... nee, waar, waar wij over waarschuwen En dat blijft ook voor waarschuwen als je zou stoppen met hervormen. En onvoldoende uh, zou doorgaan met de overheidsfinanciën op orde brengen. Dan zou je het vertrouwen van financiële markten kunnen verliezen. En dan praat je niet over één tandje eraf. Dan ga je richting situaties zoals uh, Italië of Spanje. En dan krijg je procenten extra rentelasten. En dat betekent dat, waar we nu 11 miljard betalen... dat is al twee keer de politie, wat we in Nederland aan de politie uitgeven... twee keer zoveel geven we uit aan rentelasten. Uh, dan zou dat wel eens een keer van 11 miljard naar 20 miljard kunnen gaan... dat je vier keer de politie betaalt aan uh, rentelasten. Ja, dat is onbetaalbaar. U doet er relatief luchtig over over deze afwaardering... Toch, toch vond ik het moment ook gek. Hè? U zei vorig weekend, zei u van, uh, eigenlijk heeft u zo'n beetje het einde van de crisis uh, aangekondigd. Het gaat weer goed met ons land, zei u op een VVD-congres. En dan worden we toch afgewaardeerd. Ik, ik kan dat niet met elkaar rijmen. Nou kijk, dit zit al in de cijfers. Dus Wat, wat, wat zegt Stenert en Poers? Het groeivermogen van de Nederlandse economie structureel zal lager liggen dan de jaren 80 en 90. Dat zit in een belangrijke mate ook in het feit dat een drijver van groei... een veroorzaker van groei, namelijk dat we meer baby's krijgen hier... meer bevolkingsgroei, dat die is weggevallen. Uh, het tweede wat ze zeggen is, de komende jaren heeft Nederland... bij zijn groeivermogen last van het feit dat wij een exportland zijn... en eigenlijk achteraan hangen bij economisch herstel. Dus uh, pas als de landen waar wij naar exporteren echt herstellen... ga je dat ook als Nederland ervaren. Uh, dus die twee factoren uh, dragen er toe bij dat Stellars en Poers zegt, uh, wij halen er een tandje af. Tegelijkertijd zeggen ze het beleid wat gevoerd wordt, hervorming en overheidsfinanciën, is het goede uh, beleid. Um, uh, uh, en wat ik vorige week in mijn toespraak heb gezegd, is als je kijkt naar de, uh, de woningmarkt, het consumentenvertrouwen en uh, ook naar de export, dan zie je dat we het ergste achter ons hebben. Ik voorspel geen einde van een moeilijke fase, maar ik zeg wel... het lijkt dat we meer achter ons hebben dan voor ons. We staan geleidelijk aan, aan het begin van een, nieuw, van een nieuwe start. Nou ja, we leren er wel mee leven, denk ik, met de AA+. Uh, dan gaan we naar iets anders. Opmerkelijk, althans, dat vond ik. Dinsdag in de Eerste Kamer werd de initiatievenwet behandeld... over het schrappen van het verbod op smalende godslastering. En wat gebeurt er? De coalitiepartijen, VVD eh, en Partij van de Arbeid hebben in één keer twijfels. In de Tweede Kamer was het geen enkel probleem. En dan ga ik toch denken, zijn er wellicht geheime afspraken gemaakt rond het herfstakkoord? kijk u recht aan, in de ogen, nee. Geen sightletters? in de ogen, geen geen geheime afspraken, absoluut niet. Een hint richting Kees van der Stijf van de SGP nee. en uh, Arie Slob van Absoluut nou. niet. Nee. Nee, echt niet. Waar komen die twijfels dan in één keer vandaan? Dan moet het bij de fractie zijn. Ik heb, ik heb ook het debat gevolgd. Ik heb daar zelf. Uh, uh, uh, ik heb Loek Hermans van de VVD-fractie gisteren even gezien. maar die was dinsdag niet bij de fractievergadering. Wat ik uit de media haal, dus daar moet ik hem echt op baseren. op de berichtgeving van u en collega's. is het een oprechte zorg of dit de manier is. om dit vraagstuk op te lossen. En. Uh, wat ze blijkbaar willen gaan doen, maar nou uh, citeer ik maar even u en uw collega's... is dat ze zeggen, we schrappen wel die artikelen die gaan over de godslastering. Want andere artikelen voorzien er al in. Uh, maar dat je wel op een andere plek in het strafrecht uh, probeert... om een haakje aan te brengen voor uh, extreme godslastering. Nou goed, in ieder geval geen, geen geheime deal. Dan hebben nee. we dat op band staan, dus dat is dat goed om te hebben. Dan heeft onze buurvrouw Angela Merkel, die heeft haar regeerakkoord gepresenteerd deze week. En er zit iets in dat, dat ons allemaal, ons Nederlanders in het portemonnee zal raken. Dus dat komt met een soort autobaanvignet. Kortom, we moeten gewoon gaan betalen als we door Duitsland heen rijden. Gaat onze regering nog protesteren? Nou, niet met spandoeken, maar gisteren heeft wel uh, Melanie Schultz gebeld met haar collega. En ik had gisteren uh, een lift van mijn, mijn Duitse collega Angela Merkel van Berlijn naar uh, uh, Litouwen, waar de partnerschap top van Europa was met een aantal voormalige Sovjet-republieken. Uh, en uh, onderweg hebben we allerlei dingen rondom Europa doorgenomen, maar uiteraard ook even dit onderwerp besproken. Um, en uh, ik moet zeggen, het regeerakkoord zit verder erg goed in elkaar voor Nederland. Uh, want de verwachting is dat de groei door dat regeerakkoord verder zal toenemen. En dat is goed voor onze export, dus dat helpt weer onze groei. Maar dit is wel een, uh, een gaat in de keel, uh, dat, uh, dat, uh, dat tolgedoe. Nou hebben ze ervan gezegd, uh, dat doen we alleen voor, uh, niet voor Duitsers... maar alleen voor buitenlanders die door Duitsland rijden. Dat is een strijd met het EU-recht. Ja, dat geldt wel voor Duitsers, maar die krijgen een compensatie. Ja, dat gaat niet zomaar. Je kunt niet zomaar binnen het EU-recht dat compenseren. Dat moet in ieder geval in de tijd verschillend lopen. Dat is erg ingewikkeld. Dat is ook een van de redenen waarom de Belgen tot nu toe het nog niet hebben ingevoerd die het wilden. Uh, dus ik, ik, ik vind het nog wel een breinbreker... hoe Duitsland dit wil gaan doen. Dus ik, je het gewoon zien. heimelijk doen? Dan, dan compenseer je de Duitsers uh, op, een, op een ander vlak. Dus niet binnen de autobelastingen. Nou, met uh, 80 miljoen mensen iets heimelijk doen, wordt lastig. Dat, dat, dat, ja, ik ja, dat... bedoel in ieder geval dat het, dat het Europees recht een beetje... Nee, een is het echt ingewikkeld. Daar nou ben ik zelf geen jurist, dus we bestuderen best dat nader. Uh, maar ik begrijp ook wel van, van mijn Duitse collega dat het inderdaad nog een breinbreker is, hoe ze dat dan binnen het Europese recht gaan doen. Ja, de Duitsers zijn ongeveer de baas in Europa, dus zij zullen dat wel oplossen, neem uh, ik. Het Europese recht gaan ze niet alleen over. Dus dat, en, en ze zijn altijd heel precies. In het. Zegt u nou van dat het, het komt er niet van? In ieder geval voorlopig niet. En wij zullen zolang uh, wij het kunnen beïnvloeden, erop aandringen om het ook niet te doen. Maar goed, de Belgen zijn ook aan het puzzelen. Hoe kunnen we die Nederlanders en andere mensen, die die naar ons toe rijden en de Nederlanders die door België naar Frankrijk heen rijden belasten. In, in Zwitserland is het al zo. In Frankrijk betaal je voor tolwegen. In Italië heb je tolwegen. Het het begint wel een beetje duur te worden door Europa heen rijden. Ik bedoel dat hele <laughs> idee van het vrije verkeer van, van mensen en goederen. Dat, ja, tolwegen... ja, je, moet, je, je, mag, je mag naar een ander land, maar je moet overal betalen met je kinderachtig. Vind je ook niet? Tol, tolwegen valt niet onder uh, het Europees recht. Dus landen zijn daar vrij in. Uh, in Nederland heeft het in ieder geval zin. Want wij zijn, geen, uh, wij zijn wel een doorvoerland van producten. Maar niet qua auto's. Je gaat niet in, door Nederland naar een ander land. Meestal. Uh, maar de Belgen zijn niet aan het puzzelen. Ze zijn achteruit aan het puzzelen. Want die zeggen eigenlijk. Uh, wij krijgen dit niet geregeld met het Europees recht. Dus ik verwacht dat België niet, uh, op korte termijn dit gaat doen. En ik, ik verwacht ook dat de Duitsers daar echt een, een, een harde dobber aan krijgen om dat uit te voeren. Want in het regeerakkoord staat ook, de Duitsers zelf mogen het niet merken. En dat los je niet op met een, met een slimme belastingverlaging ergens anders. Uh, dat zit echt ingewikkelder. U zei net, van uh, voor Nederland bent u het niet van plan. Gewoon als wraak op de, de Duitsers en de Belgen... dat wij ook geld gaan vragen. Nee, dat, dat heeft geen zin. Want als je als Nederland uh, voor uh, personenauto's tol gaat invoeren... Uh, je zou het voor vrachtauto's nog kunnen doen. Dat speelt nu ook niet. Maar als je het voor, voor eh, pkw's, voor eh, persoon, personenauto's gaat doen... in goed Duits... Uh, dan uh, uh, snij je ook jezelf natuurlijk in het vlees. Omdat de mensen die hier naartoe komen... niet door Nederland naar een ander land gaan... maar meestal hier naartoe komen voor vakantie uh, of iets anders... Ja, en dan heb je gewoon minder mensen aan de Noordzeekust... of uh, in, in Friesland op de meren. Dat lijkt me niet goed voor onze economie. Zij, premier Rutte tegen Joost Vullings. Ze had het ook over de afwaardering van Nederland... door kredietbeoordelaars Standard en Porsche. Aan de telefoon is Ivo Arnold, hoogleraar economie... aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond, meneer Arnold. Goedenavond. Ja, premier Rutte deed er vrij nuchter over. Die haalt zijn schouders een beetje op. Althans, zo leek dat. Doet hij dat om de markten rustig te houden... of denkt u dat hij echt uh, laconiek is? Nou, ik denk dat het wel een beetje verwacht was. We stonden al op uh, wat ze noemen een negative outlook. Dus er was de mogelijkheid dat Standard en Poes dit zou doen. Maar het is natuurlijk wel een contrast. Uh, eerder heeft de regering ons altijd bang gemaakt voor een afwaardering... en gezegd dat de rente dan met sprong omhoog zou gaan. Ja, dat ontkende die een beetje, hè? En nou, dat heb ik gisterjager toch echt horen zeggen. Dus, uh, We moeten echt even gaan zoeken dan naar fragmenten ja, daarvan, zegt u? Dat zal Best wel zijn, dus uh, wat dat betreft uh, is dat wel een contrast. Ja. Oké. Okay. Uw collega aan het boot die zei, ik geloof vanavond in het parool, dat Nederland zich moet schamen. Bent u ook zo negatief? Nou, waar, waar we ons voor moeten schamen is dat we vijf jaar lang de crisis proberen aan te pakken met korte termijn maatregelen, uh, lasten, verzwaringen, bezuinigen, gericht op het uh, terugbrengen van het tekort en dat we veel te laat zijn begonnen met hervormingen. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment zo'n uh, rapportcijfer van Sterner en Poers, wat er slecht uitziet. Uh, dat is dan een logisch gevolg. Um, en, en wat dat betreft interpreteer ik die rating van Standard Poes toch echt als een soort van macro-economisch rapportcijfer. Want ik denk eerlijk gezegd dat er met de kredietwaardigheid van Nederland zelf weinig aan de hand is. Maar dat is een beetje gek, want ze hebben nu dan eindelijk wel ingegrepen bijvoorbeeld bij de hypotheekrente. En dan krijgen ze nu alsnog straf. Ja, maar we hebben dat heel laat gedaan. En in al die jaren daartussen hebben we andere oplossingen gekozen. Zoals bijvoorbeeld een btw-verhoging. En al die maatregelen hebben de koopkracht van de burgers aangetast. En daardoor is onze groei en onze consumptie zo zwak geworden. Dus we zijn veel te laat met die ingrepen gekozen. Maar daar hadden we toch toestaf moeten krijgen en niet nu uiteindelijk goed doen? Um, ja, uh, nu zie je... Hè, maar er was steeds de hoop dat de economie zou opkrabbelen. Nu zie je dat we vijf jaar lang qua economische groei en qua consumptie... echt onder de Europese maat zitten en ja, dan volgt er een slechte macro-economische beoordeling. Nee. Maar om even terug te komen op mijn eerdere punt... ik denk dat de kredietwaardigheid van Nederland... dat er helemaal niks mee aan de hand is. Want we zijn nog steeds een ontzettend rijk land... en we hebben een pensioenvermogen waar weinig andere landen aan kunnen tippen. Ja, precies. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Nou, ik denk dat de beleggers... en je zag ook weinig reactie in de financiële markten... de beleggers halen hun schouders op. Want Nederland heeft nogmaals ontzettend veel vermogen... pensioenvermogen, vermogen in het buitenland... jarenlang handelsoverschotten. Dus als het gaat om het vermogen van de Nederlandse regering... om de staatsschuld terug te betalen... dan mag er echt geen twijfel over zijn. Nee, dus zolang de beleggers hun schouders ophalen... kan Rutte dat ook doen, kan je het zo zeggen? Nee, die macro-economische problemen moeten natuurlijk wel aangepakt worden. Hè. Dus, dus wat dat betreft is er een reëel... Probleem in de Nederlandse economie. We hebben een zwakke groei, we hebben een woningmarkt die problemen heeft. En we hebben politieke instabiliteit. Dus die problemen moeten worden aangepakt. Ja. Uh, maar om dat dan meteen te vertalen in een lagere kredietwaardigheid van, van de overheid. Ja, dat is een stap die S&P maakt. Uh, ik zal het niet maken. Nee, er zijn ook andere kredietbeoordelaars. Verwacht u dat die het ook nog gaan doen? Het hangt er dus af van ho hoe ze zo'n uh, kredietwaardering gaan interpreteren als een macro-economisch rapportcijfer of als echt iets wat, wat iets zegt over de kredietwaardigheid van de Nederlandse overheid. We zullen het moeten zien. Goed, met u wachten wij het af. Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Nederlandse Universiteit. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, u hoorden dus net al even. De Belgische band uh, Hoever van uh, In 2011 waren jullie ook al eens bij ons te gast, Noemi Wolfs? Ja, klopt. Ja, en jullie vonden het zo leuk dat jullie dachten? Kijk. We gaan nog een keer. We komen nog eens langs. Ja. Maar er is een aanleiding, want er is een nieuw album. Ja, klopt. Het achtste alweer. Klopt. Uh, hoe heet het? Reflection. Oké, okay, en wat is de gedachte erachter? Of zal ik dat aan een van je collega's vragen? Het is, het is iets technisch, dus misschien moet je het dan mee vragen. <laughs> ja. Hey, hey, hey. Het is, het, is, het is niet wat de meeste mensen denken, reflection van gedachte. Het gaat gewoon we, hebben, we hebben eigenlijk onze plaat opgenomen bij mensen thuis. In, uh, in, in heel mooie oude huizen. En we hadden die, die, die, die spirit eigenlijk, de, de, de geest van het huis capteren. Dus we hebben alleen maar natuurlijke galm gebruikt. Okay. we hebben alleen maar de natuurlijke galm opgenomen van het huis. En wat is galm? Dat is een reflectie van een geluidsgolf, van daar reflection. Oké, okay. maar vroeger hadden jullie ook veel, deden jullie veel met computers, toch ook? Absoluut ja. Maar dat dat kan zijn... door jou omdat jij zo technisch bent? Uh, oh, we zijn, ik, ik, ik, ik gebruik alles wat, dat, wat, dat, wat dat we kunnen gebruiken om ons doel te bereiken. Dus of dat, dat nu oude tapemachines zijn of computers. Of, ik, ik beschouw mezelf als een retrofuturist. Dus uh, retrofuturist? <laughs> ja, dus ik vraag even aan je collega wat dat is: Remon Geert. Uh, retrofuturist, uh, wij uh, gebruiken de. Um, de goede dingen uit het verleden... in combinatie met de goede dingen uit het heden. Veel mooi. Retrofuturistisch. Dit gaan we onthouden. Het is jullie achtste album. Het tweede album voor jou als zangeres ja. En echt wel een ander geluid. Als ik jullie site mag geloven van trip op naar strijkers... van psychodelische madness... naar een veel vrolijker album. Wat was de reden voor die keus? Dat, is eigenlijk, dat groeit eigenlijk altijd heel uh, natuurlijk eigenlijk... Ik weet nog dat op de Night Before Tour kwam Alex met drie nummers af... naar Raymond en mij. En dat is fijn, want wij kunnen dan als een soort van klankbord fungeren. En eigenlijk op die manier zijn die nummers bij elkaar geschreven... en er wordt nooit vertrokken vanuit... nu gaan we eens een vrolijke okay, plaat het maken. Ontstaat. Het ontstaat gewoon door de samenwerking. Door Raymond die met Alex nummers schrijft... Alex die met Luca Caravalli, een vriend van hem nummers schrijft... Alex en ik die samen nummers ja, schrijven, dat precies. ontstaat gewoon. Ja. Wat gaan jullie nu spelen? Nu gaan we een finished sympathy spelen. Een cover? dit is een cover die we eigenlijk voor de vorige plaat gemaakt hebben, voor uh, de orchestra-plaat van uh, Massive Tech. Het is niet echt uh, direct de uh, most obvious choice, want we zijn zelf als trip -hop groep begonnen. Ja. En toen ze ons dat in een tijd vroegen voor uh, Stu is een Belgische zender, om dat te coveren, vonden we dat eigenlijk een heel slecht idee. Maar het was twintig jaar geleden dat dat nummer uh, uitgebreid was. Dus het was gewoon was. tijd. En het was, ja, was zo'n ode aan, en toen dachten we: goh, why, why not zo? So, Laat het ons gewoon doen. En toen werd het ineens een groot succes in België. En wij willen het graag horen. Als je Moet even naar de microfoon lopen? Voilà. I know that I've been mad in love before And how it could be with you Really hurt me, babe Really caught me, babe Can you have a day without a night? You're the book that I've opened. And now I got to know much more. of your potential keys, it's got my mind and body aching, really hurt me baby, really caught me baby, how can you have a day without a night, you're the book that I've opened, and now I got to know mind in a body without a heart I'm missing every and everybody Finished Sympathy van uh, Massafette. Het was een cover van uh, Massa Tech. Gemaakt door Hoeven van Eck. Dank jullie wel voor nu. Er verschijnen steeds meer medicijnen tegen kanker op de markt, gericht op specifieke vormen van de ziekte. Een goede zaak zou je misschien zeggen. Maar die middelen zijn in veel gevallen ook peperduur. Goedenavond, Ruud Kolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Goedenavond. Ja, peperdure medicijnen. Aan wat voor bedragen moeten we dan denken? Kunt u een voorbeeld geven? Ja, dan moeten we denken aan zeg maar tienduizenden euro's per maand. Per persoon? Per persoon, ja. Het gaat echt om hele grote bedragen. Dat gaat om ontzettend grote bedragen, ja. Wat maakt die medicijnen zo duur? Nou ja, de, het meest simpele antwoord is, is dat de fabrikant de prijs bepaalt. Uh, maar het uitgebreidere antwoord is dat het hier gaat om middelen... die vaak voor een wat kleinere groep patiënten worden ontwikkeld. En we weten ook steeds beter welke patiënten waarop reageren... Dus eh, omdat we preciezere medicijnen kunnen maken... is de groep patiënten kleiner en zal het bedrag hoger zijn per patiënt... om het medicijn terug te verdienen. En het kost echt tienduizenden euro soms per maand... om dat soort medicijnen terug te verdienen. Nou, dat is in ieder geval de prijs die de fabrikant be bepaalt. En dat, daar zit natuurlijk ook een behoorlijke winstmarge op. Toch wel? Ja, natuurlijk. Het kan Kijk, goedkoper? Ja, uiteindelijk kan het goedkoper. Maar dit zijn allemaal nieuwe middelen die onder patent zijn... Um, en die, waar nog geen alt alternatieve of generieke medicijnen voor op de markt zijn. Dus er is geen concurrentie voor die middelen. Nee, dus de, de fabrikanten kunnen hun gang gaan? Ja wat, dat wat prijzen, betreft, <laughs> ja, ja, wat dat betreft is er geen uh, methode om dat te corrigeren. De markt doet hier zijn werk in de zin dat de fabrikant bepaalt... het aanbod bepaalt ook de prijs. Ja, ja. Waarom komen er zoveel nieuwe specifieke medicijnen bij? Nou, fabrikanten ontwikkelen natuurlijk nieuwe medicijnen, dat doen ze zelf, of dat ze kopen kleine biotechnologiebedrijfjes op die dat doen. Voorheen was het zo dat er veel geneesmiddelen werden ontwikkeld voor hele grote groepen patiënten. Nou, als je een hele grote groep patiënten hebt... een massale groep gebruikers... dan kun je die prijs wat lager houden. Maar omdat je nu ziet dat er heel veel wordt ontwikkeld... voor kleinere groepen patiënten... zie je ook de prijs beduidend hoger zijn. Ja, en is het dan ook de markt die bepaalt... welke medicijnen er worden ontwikkeld? Uh, nee, uh, althans niet de vraagmarkt. Het is niet zo dat, dat wij als consumenten bepalen... wat er ontwikkeld wordt. Het zijn de, de fabrikanten die bepalen wat er op de markt komt. En, en dan zie je ook wel kopieergedrag van fabrikanten. Uh, en de laatste jaren zien we heel veel uh, middelen tegen kanker op de markt komen. En waarom is dat? Omdat dat, veel, omdat dat een echte Westerse ziekte is? Het is een ziekte waar uh, veel mensen aan lijden... waar uh, veel over te doen is, waar ook heel veel sympathie mee te winnen is. Want iedereen gunt natuurlijk een kankerpatiënt... om een betere kwaliteit van leven te hebben... of zelfs te kunnen overleven, mocht dat aan de orde zijn... Ja, en daar is de westerse samenleving bereid om veel geld voor te betalen. Ja, want tropische ziektes zijn er natuurlijk ook genoeg. Maar dat is misschien minder lucratief om daar medicijnen voor te maken. Dat is een simpel antwoord, dat klopt. Ja. Ja, ja. U, tot nu toe beschrijft u alleen maar, vindt u er ook wat van? Van de prijzen die de fabrikanten vragen? Zijn, zijn die terecht, die hoge prijzen? Ja, wij weten heel weinig over hoe die prijs precies tot stand komt. Fabrikanten zeggen zelf uiteraard van... wij moeten ongelooflijk veel onderzoek doen en dat kost heel veel geld. En van de zoveel eh, middelen die we onderzoeken... blijft er maar eentje over die veilig genoeg en werkzaam genoeg is... om op de markt te blijven. En daarom moeten we zo'n hoge prijs eh, vragen. Ik zet daar tegenover dat eh, farmaceutische bedrijven... tot de rijkste bedrijven ter wereld horen... En ja, die prijs die is natuurlijk uh, voor een deel gebaseerd op wat wij ervoor willen betalen... maar voor een deel natuurlijk ook uh, op de, het rendement dat aan de aandeelhouders van die bedrijven kan worden uitgekeerd. Ja, maar dat is een tamelijk ingewikkelde redenering. U zegt aan de ene kant zeggen zij, het kost zoveel en het enige wat wij kunnen zien... is dat die bedrijven veel winst maken. Dus het zal wel te veel voor gevraagd worden. Ja, dat is altijd wel erg lastig, maar ik zie dat die bedrijven heel veel winst maken. Dus dat dat voor minder geld zou kunnen... In, de the in theorie, dat is, dat is een gegeven. Oh ja. Er zijn natuurlijk best veel farmaceutische bedrijven. Waarom is er geen concurrentie die tot lagere prijzen leidt? Ja, er is wel concurrentie. Alleen, het, het zijn steeds verschillende stofjes die nieuw op de markt komen. En pas na een jaar of tien, als een patent is afgelopen... dan zie je dat andere bedrijven ook dat stofje gaan namaken. En dan heb je pas echte concurrentie op diezelfde werkzame stof. Maar zouden we maar nu niet die, die patenten moeten afschaffen? Nou ja, dat is nou juist de bescherming voor een bedrijf... dat ze ook hun investering voor een deel kunnen terugverdienen. Kijk, er zijn landen op de wereld die zich daar minder veel van aantrekken. Landen als India of Thailand, die zeggen gewoon... ja, die tienduizenden euro's, dat kunnen wij niet beta betalen. Wij ontwikkelen zelf uh, die middelen en, die, en wij omzeilen die patentwetgeving. Heel slim. Ja, in die landen zou je dat nog kunnen voorstellen... omdat daar de levensstandaard een stuk lager is... Uh, maar uh, uh, hier hebben we daar hele strikte regels voor. Ja. Maar wat is er aan te doen? Hoe doen ze het in andere landen? In andere westerse landen? Uh, Engeland, Duitsland? Nou, alle landen kampen hiermee. Alle, alle landen hebben hiermee te maken. Althans, alle westerse landen hebben hiermee te maken. En sommige landen, zoals in Engeland, daar zijn ze wat strenger. Daar zeggen ze van, we moeten echt bewezen hebben dat dit middel een toegevoegde waarde heeft. Uh, en als dat niet uh, in verhouding staat tot de prijs die ervoor gevraagd wordt, dan uh, vergoeden we het gewoon niet. En dan betekent het praktisch gezien dat het middel niet op de markt komt. In Nederland is dat niet zo. Wij, uh, wij laten die middelen gewoon uh, op de markt. En zo, zolang het College voor Zorgverzekeringen in Nederland zegt van ja, het is echt een toegevoegde waarde, uh, dan, uh, uh, dan vergoeden wij dat. Ja. Wat, wat, stel, maken u minister die dit probleem moet oplossen. Wat gaat u doen? Uh, op dit moment is het zo dat, dat de huidige minister... al uh, ten aanzien van een aantal geneesmiddelen maatregelen neemt... om met fabrikanten te gaan onderhandelen over de prijs. Uh, en de uitkomsten daarvan die weten wij niet. Want uh, fabrikanten vinden dat ook niet plezierig... als de uitkomsten van onderhandelingen ook internationaal bekend worden. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk zo... dat je ook in Nederland tegen die discussie gaat aanlopen. Want nu al 50% hogere kosten dan vijf jaar geleden... Dat gaat natuurlijk nog veel uh, hoger worden. Dus of onderhandelen met fabrikanten zoals nu gebeurt. Of uh, net zoals in Engeland uh, zeggen van nou, uh, wij gaan veel strenger kijken naar of het echt een meerwaarde is in de praktijk. En als die toegevoegde waarde te klein is, dan vergoeden we het niet, komt het gewoon niet op de markt. Ja, En als je tussen die twee moet kiezen? Uh, ik denk dat het Engelse systeem uh, streng is. Uh, en er is ook wel kritiek op in Engeland. Maar dat is wel een systeem dat werkt. Ja, Want het geld is hier natuurlijk een keer op. En in de pot waaruit de dure middelen betaald worden is ook een keer op. Wat gebeurt er dan? Uh, ja, het, het is, kijk, dit is een politieke vraag die, uh, die beantwoord moet worden. Van hoe, solid, hoe, hoe solidair ben je als samenleving voor kankerpatiënten? Hoeveel ben je bereid om bij te dragen aan de behandeling van kankerpatiënten? En die solidariteit, die, is, ja, die, die komt op een gegeven moment in het gedrang. Uh, en als dat het geval is, dan zul je strenger moeten zijn. Of een plafond uh, um, op die prijzen gaan zetten zoals de oncologen... die wat mij betreft ook terecht deze discussie hebben aangezwengeld, uh, zeggen... Um, uh, of uh, ze gewoon niet meer op de markt laten. Ja, ja. het zal nog wel even duren, denk ik, voordat die prijzen getemperd zijn. Als ik u zo hoor. Het is niet ja, simpel. En, uh, en die discussie die zal ook nog wel even voortduren. Oh ja. Nou ja, laten we hopen dat het goedkoper wordt. Toch? Laten we hopen. Ja. Ruud Kolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ga nog één keer luisteren naar de Belgische bente uh, uh, Hoever. Uh, Hoever moet ik zeggen. U kunt dat morgen trouwens allemaal terugzien op onze uh, Facebook-pagina. Naar welk nummer gaan we luisteren? Boomerang. Boomerang. He likes to play an electric guitar. He does sing, but not in a quiet. He thinks he's cool with his 19-inch tires Got the looks but he's playing with fire Always comes back like a boomerang back to me The words of a liar do hurt like breaking a knee Sober feels out of control Evenings are high, mornings are low He can't accept that he's getting 30 He's also slow, never in a hurry Always comes back like a bird to me. Whenever he's gone, he reinvents the word free. The word free, he serves his with, heard as, heard as a potion to me. Whenever he's gone, he reinvents the word free. Always comes back like a boomerang Back like a boomerang Back to me The words of a liar Do it like breaking me knee Hoover ik met uh, Boomerang. Over twee jaar weer? Graag. Deal. Dank jullie wel voor jullie komst. En een goede reis terug naar België. Dankjewel. Hooguit 200 Scheveningen zagen op 30 november 1813 prins Willem Frederik aan land komen in een roeiboot met Engelse matrozen aan de riemen. Morgen zullen misschien wel miljoenen mensen naar de televisie kijken als deze heugelijke gebeurtenis wordt nagespeeld door Huub Stapel en daarmee het feestjaar 200 jaar Koninkrijk is gestart. Toch, Ank Bijleveld, voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk? Nou, ik hoop van harte dat er inderdaad heel veel mensen kijken... maar dat er ook heel veel mensen op het strand uh, aanwezig zijn... ondanks dat het een beetje slecht uh, weer is uh, nog op dit moment hier op Scheveningen. Maar ik hoop wel dat er veel mensen kijken. Ja, Want de, vanda, vandaag was even het gerucht dat het misschien te hard waait... om de landing door te laten gaan. Hoe zit dat? Nou, Het gaat in alle gevallen door, hè, de landing en ook de demonstraties van de marine kunnen doorgaan. Maar we hebben verschillende scenario's en het kan, kan zijn dat de sloep inderdaad niet, niet kan roeien als het te hard waait. Maar dat weten we gewoon op dit moment uh, niet en uh, morgen vroeg om acht uur wordt daarover besloten. Want dus is... we wachten dat rustig af en het waait nog heel hard inderdaad hier. Ja dat wel, is, is er een alternatief? Kan je op een andere manier aan land komen of, of wordt er dan iets heel anders uit de kast getrokken? Nou ja, dan wordt er wat anders uit de kast getrokken. Maar laten we maar even rustig afwachten. Ja. We zijn, wat, wat, wat vieren we precies morgen? Wat is er 200 jaar geleden gebeurd? Nou, we vieren eigenlijk het feit dat we een onafhankelijk koninkrijk zijn geworden uiteindelijk na een paar jaar en dat we dus uh, de de Franse overheersing dat daar een einde aan is uh, gekomen. We, we, we hebben gezegd als Nationaal Comité uh, één keer in de vijftig jaar wordt het groot gevierd hè. en het is goed om eens stil te staan bij de verworvenheden. Wat heeft het ons gebracht nou die die jaren? En dit is het begin van het koninkrijk. Ja, en het maar de echte start van het koninkrijk is uh, 1815, toch? Ja, nou, het is zo dat prins Willem Frederik, uh, die uh, komt dus morgen aan op Scheveningen, hè, ja, op het strand. Ja. Hij was natuurlijk nog geen koning. In 1814 hebben we die grondwet gekregen. Dus in die, in die twee jaar, tot uh, 21 september 1815, uh, toen is uh, Willem Frederik uh, uiteindelijk koning Willem I geworden in Brussel. Wij uh, doen dat op 26 september uh, uh, 2015 in Amsterdam. Brussel leek ons wel iets te ingewikkeld uh, te zijn. <laughs> yeah. En uh, daar is dan het, het einde van uh, de viering van 200 jaar koninkrijk. En dat is dan de inhuldiging van, uh, van Willem I. Dat is dan het historische moment. Ja, dus morgen, morgen is, is er geleerd. geen historisch moment... maar een herdenking van die landing. Nou, niet een herdenken, ja, een herdenken, dus een nagespeelde landing... als start van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Want het is eigenlijk in die tijd, in die twee jaar zou je kunnen zeggen... zo zien wij het in ieder geval, is uh, dat Koninkrijk gevormd tot wat het nu is. Is die Constitutie gekomen? Uh, zijn de instituties uiteindelijk allemaal uh, gevormd? En uiteindelijk heeft dat in 2000, of ja, in 1815, maar in 2015... tot uh, de, het Koningschap van Willem I geleid. En het Koninkrijk eigenlijk in zijn huidige vorm. Ja. Lotte Jensen, u bent universitair hoofddocent historische... Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit. Um, hoe zag Nederland er eigenlijk uit voordat uh, prins Willem Frederik aan land kwam? Ja, Nederland was drie jaar ingelijfd geweest bij het Franse keizerrijk... en daarvoor uh, hadden we een Franse koning tussen 1806 en 1810 gehad... Lodewijk Napoleon... Dus enkele jaren van Franse overheersing waren daaraan vooraf gegaan. En hadden we het slecht onder die overheersing of viel het mee? Nou, onder Lodewijk Napoleon viel het nog mee. Maar die jaren van de inleiding waren echt heel bar en boos geweest. Dus eh, tegen het einde, richting eh, die bevrijding zullen we maar zeggen van november 1813... was het land echt volledig uitgehold. Economisch gezien, eh, cultureel gezien ook, want er was strenge censuur... en. Een tijdgenoot die zei wel dat we een stuk afgespoelde Franse modder waren. Zo lag het land er een beetje bij. Oké. Okay. En, en toen kwam dus Willem Frederik uh, aan land? Ja, die landde op 30 november op het strand van Scheveningen. Ja. En symbolisch gezien is dat toch ook wel uh, het begin van een nieuw tijdperk geworden. Dus dat dat gevierd wordt vind ik ook wel terecht. En dat dat moment uitgekozen is ook. Maar Ja, maar die kwam met een boot en een paar... Ja, we... ja mevrouw Beileveld? Nou ja, we hebben het moment uh, ook. Ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar het moment is ook wel gekozen door het Nationaal Comité. Omdat we hebben gezegd: we sluiten ook aan bij de dingen die in traditie uh, zijn. En uh, zeg maar, die landing van willem Frederik op Schrevening wordt iedere 25 jaar nagespeeld. En één keer in de 50 jaar wat groter. Dus op zich is dat uh, voor het Nationaal Comité ook wel belangrijk. Dat, je, dat we aansluiten bij dingen die al normaal gebeuren uh, in het land. Ja. Ja, ik wil nog even terug naar toen Willem Frederik dan aan land kwam, mevrouw Jensen. Ja, hij kwam met een, met een sloep, met een paar Engelse matrozen. Die kan niet in zijn eentje die omkeer hebben bewerkt daar. Nee, dat klopt. Er zat ook een uh, driemanschap in Den Haag. Uh, die hebben dat ook uh, min of meer voorgekookt... onder leiding van Gijsbrecht Karel van Hogendorp. Dus in die zin hebben die dat ook meehelpen bewerkstelligen, dat koninkrijk. Maar daarnaast was nog iets anders belangrijk... en dat was ook de draagkracht van het volk... Want al heel snel zie je ook een regen van pamfletten en jubelende gedichten... en een juichstemming van uh, hoera, oranje boven, Holland is vrij. Want, want dus de Fransen zijn al... gewoon vertrokken toen? En Nee, dat is een proces geweest dat uh, echt meer dan een half jaar heeft geduurd. Als laatste stad, of een van de laatste steden, is de vesting Naarden uh, bevrijd. En dat was pas op 12 mei 1814. Dus zo lang heeft dat nog geduurd. Dus dat is een, een langdurig proces geweest. En dat vergeten we ook wel eens dat Nederland niet in één keer vrij was. Maar ja. dat er nog heel veel steden bevrijd moesten worden. Ook Deventer, Koevoorde, Den Helder ja. zijn pas heel laat bevrijd bijvoorbeeld. En is dat met veel geweld uh, gepaard gegaan? Is dat echt een oorlog geweest? Of waren de Franse uh, murven en zijn ze langzaam maar zeker weggetrokken? Nee hoor, er is echt heel flink gevochten. Uh, ook uh, uh, gelijktijdig met die landing in Scheveningen op 30 november... vond een enorm gevecht plaats in Arnhem. Uh, waarbij uh, 2000 doden zijn gevallen bijvoorbeeld. Uh, dus uh, je ziet dat die bevrijding enerzijds aan de ene kant van het land... gepaard ging met groot geweld aan de andere kant van het land. Oké. Okay. Nou, en toen, toen zijn die Fransen weggetrokken... en toen in 1815 is uh, prins Willem-Frederik koning Willem I geworden. Was daar nog strijd over, mevrouw Bijleveld? Of waren we het daar allemaal over eens dat hij koning moest worden? Hij heeft zich uiteindelijk zelf uitgeroepen. Hè, in het, uh, uh, maar het was een natuurlijk gevolg van wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in die, uh, in die jaren. Uh, en ik denk dat het net goed verteld is. Het is ook met vallen en opstaan uh, gegaan. En er is, echt, er is wel uh, uiteindelijk door een groep hard gewerkt. Om het tot te krijgen tot waar we uh, het begin te krijgen van het koninkrijk in de huidige, huidige vorm. En dat is, waar, dat is eigenlijk ook waar we steeds aandacht aan willen besteden. Dat uh, Het is niet vanzelfsprekend uh, gegaan. Dat wat we nu hebben is ook niet allemaal vanzelfsprekend. Dat is dan ook iedere keer weer waar het Nationaal Comité bij wil stilstaan. Ja, want wat van wat er 200 jaar geleden is gemaakt, zou ik maar zeggen, is ontstaan. Wat daarvan moeten we bewaren volgens het comité? Nou ja, bewaar ik het. is 200 jaar geleden is het echt maar het begin van de democratie geweest... in de huidige vorm. Je ziet dat dat geworden is in die 200 jaar. Hè. Dus het gaat ons niet alleen om die eerste periode. Dat is, wij nemen wel iedere keer bij de zes evenementen die wij organiseren... een historische aanleiding als uh, gegevenheid voor de evenementen die wij organiseren. Zoals mm. het volgende wat we organiseren is het, uh, de grondwet hè, van 1814. 29 maart 18, uh, of 2014 besteden we daar aandacht aan. Yeah. Dus de grondwet, grondrechten, die ene oudste... En uh, uh, wat we hebben gezegd. is, dus uh, het, is, um, ja, het is geworden wat het is in de loop van, uh, van de tijd. Het is niet vanzelfsprekend dat het een democratisch land is. Dat we vrij zijn. Er zijn ook perioden geweest waar het minder is gegaan in het hele koninkrijk. Als je kijkt naar de Caribische delen. Moet je ook zeggen dat er nog een periode is geweest waar er slavernij was. Dus al dat soort dingen. Ja. Uh, he, die, die, daar, uh, die zijn in de in die, in die tijd zijn daar veranderingen in aangebracht. En dan is het goed. Uh, in nu, in 2013. Is even stil te staan bij. Hoe is het dan nu in het land? Uh, hoe, hoe kijken wij naar de staat van het land? En dat is goed om dat één keer in de vijftig jaar te doen. Uh, is het idee van het Nationaal Comité. En is te kijken van. nou ja, uh, Wat moeten we zelf dan nog doen. Om dingen te onderhouden. Wat kunnen we zelf doen om dingen te verbeteren. Ja, als... Hoe kijken we naar de internationale oriëntatie van het, uh, van het land? Dat gesprek. Dat zouden wij ook goed vinden. Als dat een beetje aan de gang kwam. Ja precies, maar jullie gaan daar niet inhoudelijk een aftrap voor geven. Nou, wij geven er aftrappen door, door, uh, voor, sorry, uh, door daar nu in het begin ook toespraakjes over te houden. Ik okay. ga zelf morgen in de ridderzaal spreken over geborgenheden. Gaat u zijn. nog een steen in de vijven gooien, want dat zou beter moeten mm. in ons land? Nou, ik ga wel spreken over dat verworvenheden geen zekerheden uh, zijn. Nou, we zullen bij, uh, bij de, uh, de evenementen die wij organiseren ook voortdurend zeg maar, een wel een debat of een gesprek op, uh, op okay. te proberen te roepen. Ja. Mevrouw Jensen, vindt u het zinnig, deze viering? Ja, nou Een heel positief neveneffect vind ik dat er enorm veel belangstelling voor de geschiedenis daardoor weer komt. Ja, ja, ja. Het is ja, toch ook een vergeten ja. periode en wat ook uh, gebeurt is dat er niet alleen naar 1813 zelf wordt gekeken... ...maar ook de periode daarvoor heeft meer belangstelling gekregen. Ja. Dus ook de, uh, bijvoorbeeld uh, de eerste Nederlandse uh, grondwet van 1798. Ja. Dus wat, hoe ja. de democratie is ontstaan en hoe het uiteindelijk is uitgemond in dat Koninkrijk. En ik vind het, ja, die uh, Willemsbiografieën, die Koningsbiografieën, die ja, krijgen terecht ja, veel aandacht. boeken. En dat is, het is fantastisch dat uh, het grotere publiek uh, zoveel uh, geschiedenis okay. krijgt te zien. Ja, ja, u kan als universitair hoofdstukend historische ook een... Nederlands letter kunnen natuurlijk niks anders zeggen. Ik kan niks anders <laughs> nee, zeggen. <laughs> nee. Nee. Nou, maar ik vind het ook. Ik ben het nou, er helemaal mooi. mee eens. Morgen okay. zullen wij ook nog een mooi jubileumboek aanbieden. Oké. Oh, wat dat ook nog weer wat verder, uh, uh, ja, tot discussie brengt, denk ik. En naam, nou hopen dat het weer een beetje meevalt morgenochtend. Hartelijk... Ja, dat hoop ik ook van harte. <laughs> Hartelijk dank, Ank Beideveld, voorzitter van het Nationaal Comité... 200 jaar Koninkrijk en Lotte Jensen, universitair hoofddocent... historische en Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit. Ja, graag gedaan. I salute to you, commander, and I sneeze cause i have now an allergy to your policies it seems where have we gone wrong america mr lincoln we can't seem to find you anywhere I out of the millions from the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 Onder. Jo, George van uh, Torrey Amos. Het is vijf voor twaalf. Rusland gaat de prijs van wodka opnieuw verhogen. Een halve liter kost vanaf 1. januari minimaal 199 roebel. Dat is 4,41 euro. Ruim 2,5 euro duurder dan nu. Oud-president Medvedev bedacht een minimumprijs voor wodka. om het aantal alcoholdoden in Rusland te verkleinen. Petra de Boevere, eigenaresse van Slijterij de Vuurtoren in Sluis. Goedenavond. Hallo, Thijs. Ja, mensen kennen u ook uh, van internet als het meisje van de Slijterij. 4,41 euro voor een halve liter wodka. Uh, nou, dat moet beter kunnen. Wat is de duurste wodka ter wereld? Dat heb ik even voor jullie opgezocht, want ik wist het niet. Maar dat is uh, schrik niet. Uh, de biljonair wodka. En die kost voor een fles, maar dan krijg je wel 5 liter, 3,7 miljoen dollar. Echt hoor? Ja, 3,7 ja, ja. miljoen dollar. Ja, maar dan krijg je er ook een butler bij die hem komt brengen en ze vliegen hem voor je in. <lacht> en er zitten 3000 diamantjes op de fles en kunstbond, want de ontwerper van die fles uh, is ook een, uh, een dierenactivist. Dus die is tegen echt bond, dus er zit kunstbond op. Oké, okay, maar dat is dus vooral een hele mooie fles? Ja, maar dat is met de meeste dure vodka's het geval. Want vodka uh, is eigenlijk uh, de, de, de meest eenvoudige alcohol om te maken. Oké, okay, want. Wodka um, hoef je dus niet uh, op te leggen. Wodka uh, is na distilleren gereed. Het, het wordt gemaakt van grondstoffen die vaak in het land uh, voorradig zijn. Dus dat zijn granen of aardappels. Of in Frankrijk worden er zelfs druiven voor uh, afgestookt. Hmm. En um, ja, je kunt het... Uh, hoe zuiverder het wordt, hoe duurder het wel wordt. Maar de duurste wodka, zeg maar... Uh, qua, als het om de drank gaat, uh, dan heb je voor voor 50, 60 euro, wel al de meest exclusieve wodka, zo'n beetje. Oké, okay, ja, dus dat valt allemaal weer mee. Ik heb me laten vertellen dat je ook met die diamanten kan filteren. Ja, dat, dat gebeurt dus bij die dure wodka die ik net zei van 3,7 miljoen. Uh, het gaat bij de wodka, de zuiverheid gaat, daar is het filteren heel belangrijk in. Nog eigenlijk, misschien nog wel belangrijker als het distilleren, uh, is het filteren belangrijk. En met die diamanten kun je dus ook uh, filteren. Dat werkt er net zo'n beetje als we water uh, door het zand filteren. Okay. En dat doe je dan door diamanten, ja. Oké, okay. wat kost een flesje wodka in Nederland? Uh, een liter van uh, zeg maar 40%, maar minimale 37,5 De meest verkochten zit dan tussen de 12 en de 15 euro. Oké, okay. ja, en je, je krijgt er geen katen van, geloof ik hè? Uh, zuivere vodka, hoe zuiverder die is, uh, hoe minder je daar de kater van krijgt. Het is de meest zuivere alcohol. Hij is eigenlijk ook geurloos en kleurloos. Okay. Uh, het is ook een drankje wat alcoholisten graag drinken, omdat okay. het geurloos is en kleurloos. Dankjewel, Petra de Boeveren. Zometeen gaat de viering van 10 jaar Casa Luna verder. Helene Plag interviewt haar favoriete gasten, Hans Smits, Nol van der Ven en Bert Wagendorp. Tot morgen.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 Niet voor onszelf, maar voor de kindjes die in een tentje moeten wonen. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje.